LotLewin met het NOS-journaal. Rusland is niet van plan om akkoord te gaan met het prijsplafond voor olie. Dat plafond is ingesteld door de Europese Unie en de G7-landen en gaat maandag in. Vanaf dan geldt een maximumprijs van 60 euro per olie valt uit Rusland. En in de EU gaat zelfs een volledig importverbod van ruwe Russische olie in. Een Kremlin-woordvoerder zegt in een reactie dat Rusland dit niet accepteert en zich beraadt op vervolgstappen. Het British Museum heeft in het geheim gesprekken gevoerd met Griekenland... over de toekomst van de wereldberoemde Parthenon-sculpturen. De marmeren sculpturen komen uit de tempel op de Acropolis in Athenië. En ongeveer de helft is nog in Griekenland... en de andere helft staat in het British Museum. Griekenland probeert de kunst al tientallen jaren terug te krijgen. Als mogelijke oplossing wordt genoemd dat in ruil voor Triggaven... het British Museum Griekse topstukken in bruikleen krijgt... die anders Griekenland nooit verlaten. In Duitsland is dit jaar een record aantal geldautomaten opgeblazen. Zeker 450 tot nu toe, schrijft een Duitse krant. De meeste plofkraken werden gepleegd door Nederlanders. Ook vorig jaar was dat al zo. Dat komt doordat Duitse banken minder beschermende maatregelen nemen. Zo worden bij veel automaten in Nederland de bankbiljetten aan elkaar gelijmd bij een kraak. Zodat ze onbruikbaar worden. En rond deze tijd begint de achtste finale tussen Argentinië en Australië. Of sorry, die is al bezig. De winnaar van deze wedstrijd neemt het vrijdag in de kwartfinales op tegen Nederland. Oranje won vanmiddag met 3-1 van de VS. Dankzij Memphis, Blind en Dumfries. Bondscoach Van Gaal is tevreden over het resultaat, maar hij blijft kritisch. Om verder te komen, zei Van Gaal, moeten we meer balbezit hebben, balbezit beter uitvoeren en minder balverlies leiden. En het weer, het is bewolkt bij temperaturen rond het vriespunt. Vannacht daalt het kwik tot ongeveer min 2 graden. Morgen is het bewolkt en rond de plus 2 graden. Maar vanwege de noordoostenwind ligt de gevoelstemperatuur nog steeds onder het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Celebrating 30 years of the hottest dance music radio. You're listening to DJ Mario Sanford and DJ Malzo on CFM's Nightwalk Mainstage. Welcome to Nightwalk's Stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs and more. Nightwalk's Main Stage, Hosted by Mario Sanford. Mario Sanford.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 ZFN's Nightwalk Met Mario Zandvoort Zaterdagavond op ZFN But When I just got here I was just a bit like I don't want to be here anymore Call me out of this Pull me out of this God. Talk to me. I knew we were gonna dance, but we danced so hard. Touch me. <laughs> Holy shit. Talk to me.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 En die platen hoor je de laatste tijd erg vaak voorbij komen. Dus ik denk van nou, daar moeten we toch even mooi mee beginnen. Onderweg zometeen, Block ⁇ Crown. Ook oh, Chris Cross Amsterdam komt eraan. Maar eerst hier Eliza Rose en Interplanetary Criminal met BOTA, oftewel Badass of the Mall. 130 op de vluchtstrook, om bij jou te zijn. Ik ben niet gek, maar ook is vluchtstrook. Maar ik ken mezelf, en Femmel, dit niet. uit 130 op de vluchtstrook, zolang we samen zijn. Je trek me naar het lichtje om omdat je rondjes om me heen loopt. Ja, dat was als ik me omdraai Je omsingelde me met wanhoop, is echt zo Ik wil je bellen, maar dat gaat niet Ik klap weer dicht, last van ventilatie. Ik dacht echt echte liefde, dat bestaat niet Maar schijn met drie, kijk hoe Cupido weer Zo veel frustratie, en luister ik. ik, ik wil niks liever, ben verblind door je liefde Jij ja. je maar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 Op ZFM. locking crowd met Lisette met I Always Chose Love. En daarvoor horen we uh, ook een nummer van Black Crown met 9 to 5. Dat is natuurlijk een oud-nummer van Dolly Parton. Hè? En daarvoor horen we Chris Goes Amsterdam, samen met Anton en uh, Sigmar K. Het Vlugstrook. En uh, Vlugstrook is uh, dit jaar het lied in Nederland dat het meest werd beluisterd op Spotify. De streamingdienst publiceerde afgelopen woensdag data waaruit blijkt dat Anton ook de meest beluisterde artiest van het land is. Het nummer dat eind uh, 2021 verscheen dat een van Have You Ever Been Mel Hallo, bekend natuurlijk van de party Pardierermans, maar het origineel van Olivia Newton-John bevat, werd in Nederland een grote hit. En is dus op Spotify de wereldhit, als dit was, van Harry Styles voorbij gestreefd. Het nummer is op het uh, een na meest beluisterde nummer in Nederland. Dus ja, maar Harry Styles is geen Nederlander, dus we zijn trots op uh, Frisco's Amsterdam, Anton en Sigmoor K. Met de uh, En die hoort je natuurlijk hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. En muziek moet nog maar tot maximaal 100 decibel worden versterkt tijdens concerten en feesten. Gelukkig. Uh, alleen daar, want uh, mijn koptelefoon uh, gaat er ver overheen. Het, uh, het wordt geadviseerd door de gezondheidsraad uh, afgelopen woensdag aan het kabinet. Dat bezorgt uh, is om de toenemende gehoorschade in ons land. We adviseren, niemand is 3 decibel minder dan nu is afgesproken. Ja, wij als radio-dj's en dj's uh, on the road hebben iets van ja, weet je. Het moet alleen maar harder. En ik snap dat het af en toe erg hard is. En uh, er wordt ook geadviseerd om oordopjes in. Wij worden zelfs gecontroleerd door de armo, hè? Als we geen oordopjes hebben, dan krijgen we ook een uh, waarschuwing of uh, meteen een boete erachteraard. Maar ja, de jeugd heeft tegenwoordig last van oorschade. Dus uh, ja, het moet zachter, maar uh, ja, uh, er wordt al genoeg gedaan aan, uh, uh, aan gehoorschade. of in ieder geval uh, geluid, uh, dopjes, uh, uh, geluidsoverlast in de buurt. Dus er wordt allemaal al rekening mee gehaald. En die drie, deze wel minder. Ja, of dat nou werkt, ik weet het niet. Maar uh, ik denk persoonlijk dat het uh, uh, niks te maken heeft met het harde geluid. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Hè. Ik heb uh, scheid aan alles, iedereen. Maar uh, ik kan je vertellen... Ik uh, ben al uh, dik 30 jaar DJ op de radio en in de clubs. En op de festivals en uh, nou ja niet meer nu, maar alleen nog op de radio. Maar in ieder geval, ik heb de muziek altijd keihard aangehad. En als ik daar een ze ging doen, zeiden ze van... nou, jij hoort piepjes die wij niet eens kunnen horen. Dus je vraagt je af hebt. En Down the Rabbit Hole heeft de eerste 20 namen van de line-up... voor het 2023 pakket gemaakt op het festival in het Gelderse Beuningen. Dan onder andere de Belgische zanger Stromae. Red Again uit Engeland en de Schotse zanger... Uh, singer-songwriter Paolo Nutini, Dus hij uh, is erg positief. En uh, ja, we gaan het allemaal meemaken. Down the Rabbit Hole volgend jaar 2023. Dan moet je maar even googlen, dan kan je de rest van de 20 namen even uh, bekijken. We gaan doen met muziek, want ik loop weer veel te veel. Wat dacht je van uh, crazy Pizza met zo Cool old school Mix? Je hoort het hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. The Hottest party vibes across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Mainstage. Only on CFM. So will you keep in your Good for a while, until I'm standing on my own two feet and ready for my life to make a turn. In. Don't lock me up. Give me just a little time. I know that you down. In het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. vonden wij warm je een klein beetje op voor die stapavond. Die je eigenlijk toch maar uh, moet beginnen om 12 uur. 11 uur ging ik meestal uh, toen ik nog heel jong was. 11 uur gingen we eens een douche pakken en uh, even voordrinken. En een beetje uh, je hartjes kammen en dan gingen we pas uh, de clubs opzoeken. Dus uh, uh, tot 12 uur heb je nog gewoon lekker de tijd. Het is even tijd voor de Party Update. Trouwens, we horen uh, als muziek, uh, als je dat graag wil weten. Sommige mensen horen van, ik van: uh, ik, ik wil die platen, wat was dat? Nou, DJ Varts met Animus. Daarvoor horen we Dan Ross met You're the One. De Party Update. Dan beginnen we eerst even met Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. Met onze eigen Zandvoortse Raymundo. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En uh, voor meer informatie, check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raymundo. Ik zei het net al. Hij heeft vanavond uh, No meegenomen. Jennifer Cook en de MC is Janto. En Sexy Mr. S on Spectrum is ook weer aanwezig. Vanavond dus uh, het wekelijkse feestje Brainwash. In de Escape in Amsterdam. Als we doorlopen, aan de rechterhand hebben we dan uh, Club R. Iedere zaterdag Throwback Every Saturday. Dat begint om 11 uur. Duurt tot uh, kwart voor vijf. Een kwartiertje eerder. Ik denk dat dat met de uitstroom te maken heeft. In Club Air, dat is uh, hip-hop en R&B. En voor meer informatie afgekorte letters throwback.nl of air.nl Met de uh, NBA, Jar Martina, Hartog, Dwayne, Siemens en Diana Maria en de MC's is for showbangers. Dat vanavond dus in Club Air Throwback Every Saturday. En nog een uh, feestje. is encore in de Melkweg in Amsterdam. Begint de rotterklok van middernacht. En dat duurt tot uh, in de Vroege uurtjes in de Melkweg natuurlijk. En dat is ook hip-hop en R&B. Voor meer informatie, Ancora Amsterdam. Aan elkaar geschreven, AncorAmsterdam.nl of Melkweg.nl. En uh, ja, Hans Home of Hip-Hop en R&B moet ik zeggen. En uh, lidmaatschap is niet verplicht. Uh, maar de leeftijdsgrens is wel, uh, je moet minimaal 18 jaar oud zijn. Dus uh, toch wel leuk om te weten. Hè? Dan sta je daar voor de deur met je 16 of 17 jaar. En dan mag je niet naar binnen. Ivan Zandvoort, een groter feestje. Vanavond is uh, Dierbo. Present Twin Turbo. En dat is vanmiddag om uh, 1 uur begonnen. Duurt tot uh, middernacht. In het Avas Live. Vroegere uh, uh, Heineken Musical. Meteen tegenwoordig Avas Live. Je kent hem niet aan winnen. In ieder geval uh, gearboxdigital.com. Of Avas Live voor alle informatie met uh, ja, de hele waslijst. Adjust. Rex, Aversion. Diesel, Dimitri K. Appro. Spraw. Improvise. No Dex. Luminite. Major Conspiracy. Malice. Mais. Ik moet daar grote velen op te noemen. Dus uh, check hem de website gearboxdigital.com en dan gaan we door met muziek. vandaag zie ik aan je radio gekluisterd. zaterdagavond. het is tijd voor Verreer met Deep Me uitgebracht op uh, Lau Lau Records. Pierre, ja, hebben drukken met plaatjes uh, uh, maken. Uh. Optreden en dan ook nog een vrouw met kinderen. Uh, eh, de, de eerste is er al en de tweede is volgens mij onderweg. Of de tweede is er al, ik weet het niet precies. Maar hij is even wat aan het inhalen. Een inhaalspurtje, ja het mag wel op zijn leeftijd. Hè. Hij zal, voor je het hij is hij de 50 gepasseerd. Als hij het niet al is, volgens mij komt hij aardig in de buurt. Uh, eind 40, begin 50. Testo hoorde je tezamen samen met Tate McRae. Met uh, 10.35, de DJ Dark Remix. En daarvoor hoorden we Franco de Mulero. En Juan Diaz met Gave Me Love. We hebben het even tijd voor de Nightwalk 10. Deze week op 10. 11 system met Hungry for Love. Op 9 Mark Broom en Riverstar met uh, I've Got Joy. Op 8 de plaat die je in het begin van dit uur hoorde. Eliza Rose met uh, Interplanetary Criminal met a Bota. Oftewel Baddest of them all. Op 7 11 system again met uh, Afraid to Feel. Op 6 Another and Unable uh, Balder met Relax My Eyes. Op 5... Op Sinclair in de remix van Fisher Met World Hold On. Doetje Steve Edwards Op vier. Jam The Jones. In de Vintage Culture remix van My Paradise. Op drie. Kashmir en Dajé In de Mark Lijs remix van Brighter Days. Op twee. In Deep. In de George Metals remix. Met Last Night. De DJ Save My Life. Oude gouden klassieker uit de jaren negentig. Deze week nog steeds op één. Dot en Riverstar met This Is The Sound. Nou die hebben we al zo vaak gehoord. Ik heb de muziek voor je. Ik luister tegenwoordig geen Nederlands radio. Maar ik luister tegenwoordig naar uh, uh, One World Radio. Ja, the Sound of Tomorrowland. En uh, dat kan je alleen maar op uh, DHB Plus luisteren of op het internet natuurlijk. Maar uh, dan wordt hij helemaal grijs gedraaid. Ik denk die moeten we ook eens even lekker draaien. Jan Smit en Gus met What a Life. Dat, doet die samen, dat doen zij samen met Steve Appleton. Die wordt hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Stolen inside of me. I won't feel your heart is stolen inside of Me, me, me, me, me, me. me. Martin Aikin en Joshua met Take Me en daarvoor Fuzzy Hair met My House. EFM's antwoord, The Nightwalk. Het eerste uurtje ziet er alweer op, niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer en dan is het tijd voor DJ Mouser met zijn Global House Vibes. En voor nu nog even muziek. New Kay en Kevin McKay met Gospel Jam. Ik zeg zo zometeen na de break.